1 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Het verliesgevende Amerikaanse postbedrijf stelt de geplande bezuinigingen uit tot na de presidentsverkiezingen in november. Zo hoopt het bedrijf vertragingen bij het stemmen per brief te voorkomen. De baas van US Postal Service zegt dat hij elke mogelijke invloed op de afhandeling van de stembiljetten wil vermijden. En vanwege de coronacrisis is de verwachting dat veel mensen per post gaan stemmen. De democraten die willen daarom een miljardeninjectie. President Trump zegt bang te zijn voor fraude als veel wordt gestemd per brief. Daarvoor is geen bewijs. Het kabinet geeft het advies thuis geen feesten, borrels of andere bijeenkomsten te organiseren. Wie toch mensen uitnodigt krijgt het dringende advies maximaal zes mensen te ontvangen. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden en in horeca en zalen zal extra worden gecontroleerd of alle bezoekers zijn geregistreerd en op hun vaste plek blijven zitten. En ook na 1 september moet iedereen zoveel mogelijk thuis blijven werken. Verder werd gisteravond bekendgemaakt dat de periode van thuisquarantaine omlaag gaat van 14 naar 10 dagen. Toeristen en dagjesmensen krijgen toch niet het dringende advies om weg te blijven uit Amsterdam. Dat stond in een brief van burgemeester Halsema, maar had niet gepubliceerd mogen worden, corrigeerde de gemeente later. Volgens Halsema worden de maatregelen wel achter de hand gehouden als het aantal coronabesmettingen in de stad blijft stijgen.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 Thank you. Someone mm -hmm.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 My heart goes. 'Cause my heart goes. Oh my God, oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never found Oh my God, oh my God, when I see you, I should run.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 I